so old this my darling i've been told i don't care just what they say cause for Ach, dacht ik bij mezelf. Weet je wat we doen? Lekker wat oude meuk aan het begin van de show. Ja, oude meuk van Paul Enka. Of beledig ik nu de fans? Diana. Ja, inderdaad. Welkom bij het tweede uur van de show. De zondagmorgen van ZVL. Ik ga je oren vertroetelen tot 12 uur met mooie muziek, heel veel afwisseling en straks ook een reportage van Jeroen van Gent. De Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Dus blijf lekker luisteren naar onder andere de Imperials en uh, Who's Gonna Love Me. Wat een dramatisch lied. Hè? Ach, ach, ach. Maar goed, wel gezellig op De Zondagmorgen. Kom je er net bij, kom je net bij ZVL. Welkom, gezellig dat je erbij bent en uh, blijf dus vooral bij me. Thank you. I'm not Ja, de Imperials heeft niks te maken met dat ding op je dak van je auto. Dus uh, voor het geval je dat mocht denken. Wel lekker nummer, hè? Who's gonna love me? Wel dramatisch, dat wel. En Mixed Emotions met You Want Love. Straks over een uh, dik kwartier, twintig minuten. Een reportage van Jeroen van Gent. Uh, en hij vroeg mensen op straat. Door wie bent u de afgelopen tijd positief verrast? Dat zijn uh, interessante dingen om te weten. Wat vinden mensen op straat daarvan? Wat hebben zij zo al beleefd? Je hoort dat straks dus, zoals ik al zei, over een minuut of twintig hier in de show. Ja, ik heb het tegen jou. Eén dag is mooi voor liefde, net te kort voor pijn. Laat mij voor deze ene dag jouw eendags zijn. Ik voel je al, ik streel je. Word gek als ik je ruik. Deze bruin gebronste eendags heeft vrienden zin in zijn wijk. wanna be a one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 One Nou als dit een in de is, dan vreet ik mijn lol op minuten die die ja geweldig was een uh, een uh, lied van de cast van Kopspijkers, weet je het nog? Ja, en de verwarring over zomer en wintertijd. Ja, dat hebben we vandaag natuurlijk ook weer. One Day Fly. Lekkere muziek van lang geleden hier bij ZVL. En Wes ervoor met een uh, prachtige hit uit 1997. Die hoorde toch maar mooi even Alane. Ja, ongelooflijk. Ja, hier uh, George Baker weer. Die galpt nog even een lekker naam bij dit uh, prachtige nummer. Ja, een slechte compositie. Slecht arrangement, slechte productie, slechte gezongen, slechte tekst, slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een heet worden. Maar dat is logisch. Zo is het. Johan Cruijff, dankjewel. Tijd voor muziek uit Mexico van Sparks. Nooit van gehoord, maar ik kwam het zomaar tegen op internet. En ik denk bij mezelf: Goh, klinkt eigenlijk best wel lekker, deze Madame Flores. De zoete klanken van Fontella Base. Natuurlijk hier bij ZVL. En Rescue Me. En Sparks, zoals ik al zei, uit Mexico. Madame Flores. Alweer een jaar of elf oud, dit prachtige nummer. Nou ja, prachtig. Gezellig. Lekker. Buiten is het uh, zo'n uh, graad of 15. Voelt aan als 14, zeggen ze dan hier. Maar ja, het is wel lekker weer. En uh, een mooi zonnetje vandaag. En dat geeft, als je uit de wind staat, een lekkere temperatuur. Mooi. Kijk dan wel uit dat je niet verbrandt vannacht. Zou het zomaar kunnen. Zo in de herfst en dan verbranden. Ja, het kan echt gebeuren. Dus je moet wel een beetje oppassen. Ik vertel het allemaal hier bij ZVL. Dus uh, ja, we houden je op de hoogte natuurlijk van het weer en het nieuws. Maar ook van de lekkere muziek van BZN. Een hele discussie over uh, de nieuwe James Bond film. Kunnen al die uh, vrouwonvriendelijke dingen er nog wel in? Tja. Mooie discussie trouwens. Alles is een tijd, moet je het zien natuurlijk. Zeker in deze tijd van... Uh, Let Us Night. Zonder de pips. License to Kill. Uit 1989 hierbij is het veel. En BZN hoorde je ervoor met Sevilla. Volgens mij een van hun nummer 1 hits... Je dat dan maar hier gezellig in de show De Zondagmorgen van ZVL. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Door wie bent u de afgelopen tijd positief verrast, is de vraag. Soms lijken alle dagen op elkaar en is het moeilijk de donderdag van de maandag te onderscheiden. Het zijn van die dagen op de automatische piloot, dat ken je wel. Maar toch, zo af en toe springt er iets uit, iets dat positief opvalt... Ja, en dan dringt de vraag zich op. Door wie bent u de afgelopen tijd positief verrast? Onze jolige verslaggever Jeroen Vergent ging de straat op met zijn blauwe microfoon. Vroeg het u. En ja, zoals gebruikelijk, hier zijn uw antwoorden. Door wie ben jij de afgelopen tijd positief verrast? Ik denk mijn vriendin wel. Ja? Ja. Die is flink wat achter de rug. Want die... Uh... Die heeft het toch wel mooi voor elkaar gekregen. is lekker bezig, dus een uh, positief verrast. Die, die heeft jou positief verrast. Ja, met hoe goed ze bezig is als wel. Oh ja, ja. juist. Ah. Ja. Uh, het ging hier goed of zo dan? Hij ja. is inderdaad nou gewoon rekenen. een lastige tijd achter de rug inderdaad. Ja. Ja. En, en, en wat is ze nu gaan doen dat het nu beter gaat? Even toch even hengelen hoor, even kijken wat dat is. Ja, nee, ze heeft gewoon ze aan zichzelf gewerkt. Gewoon een beetje binnenwerken als het ware. Oh. Meer de focus op zichzelf gelegd. Van, uh, een soort van de oude wonde En daardoor gaat het beter? Ja, zeker. Yeah? Ja? Oké. Okay. Nou, dat is een goed voorbeeld. Ja, toch? Goedemiddag. Mag ik dat vragen voor de radio, voor de grap? Ik heb leuke lichtvoetige vragen, geen ellende, geen politiek of zo, maar okay. manmade hond vragen. Mag ik dat proberen? Ja. Voor de grap. Moeder, moeder op letten. Door wie bent u? wie bent u de afgelopen tijd positief verrast? Dat is echt zo'n manmade hond. Ja. Door mijn dochter die gaat trouwen. Hey. Morgen. Nou, te benen! Ja, dus. Maar u is het al eerder, neem ik aan. Ja, maar dan ben ik weer heel verrast door. Ja. ja. Had u ja. niet gedacht? Nee, eigenlijk niet, maar. Nou. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, dat is ja. een heel goed voorbeeld. Ja. U had het niet gezien, niet gemerkt? Uh, nee, niet echt. Dus Misschien wel heel goed, maar niet echt als ging trouwen, dat niet. Nee. Maar het is toch wel verrassing. Ja. ja. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, uh, hoe voelt dat? Ja, heel goed. Ja, positief ja, toch? Heel he? positief. Ja. En, en ja, nou ja, u bent er weer klaar voor. Het is de, de, morgen al. Morgen al ja, ik heb natuurlijk alles al in huis. Dus, ja, wat ik uh, ja, aan moet en zo. Dus ja, het is allemaal alles, al klaar. Alles klopt, alles, alles klopt. Alles klopt. Alles klopt ja. Door wie bent u de afgelopen tijd positief verrast? Door wie bent u de afgelopen tijd vrienden. Po Positief verrast. Door een aantal vrienden. Ja? Ja. Gelukkig, dat is. Um, u weet onmiddellijk. U ziet wat er gebeurd is. Oh, de nee. Vrouw nu heeft uh, nu pas, ja. uh, haar hand gebroken. Oh. En uh, toen op een gegeven moment daarvoor ging onze auto kapot. En dat was uh, ongeveer uh, een maand reparatie. Die uh, staat nu nog bij de garage. Ja. En uh, dan uh, kom je tot de ontdekking dat je heel moeilijk uh, je boodschappen kan doen. Als mijn vrouw met de hand zo rondloopt ja. en ik alleen een fiets met twee fietstassen heb. Ja. Toen ben ik positief verrast ja. met een Fiatje 500. Nou, dat krijg ik alleen. Waar komt die dan nou vandaan? <lacht> bij, bij hele goede vrienden. Nou. Dus dat noem ik positief verrast. Dus dat is echt een antwoord op de vraag, ja. Ja, ja. helemaal. U dus, uh, kunt maar. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Rijbaar is een natuurlijk en zo, dus dat is allemaal geen probleem. Ja, dat is allemaal geen probleem. En zij zeiden van uh, jullie zitten uh, uh, nogal moeilijk. Want anders waren we met z'n tweeën op de fiets gegaan en uh, hadden we boodschappen gedaan. Ja, dat is moeilijk zo. Nu lukt dat niet. Nee. Ze kan niet fietsen. Nee. Ja? nee. En uh, ik rijd nu in een Fiatje 500 nou, ja. rond van vrienden. Dat positief is, verrast. Dat is positief verrast. Ja. Beter kan niet het antwoord Nee, doen. dat ik vind geweldig. ik ook. Ja. Door wie bent u de afgelopen tijd positief verrast? Ja, dat ligt voor de ja al. nou ja, iets spiritueels is het eigenlijk. Ja? Een vrouwencirkel. Ja, ik weet niet of u weet wat dat is. Nog niet. Nee. <laughs> vertel <vertelt> het. <laughs> Een vrouwencirkel, ja. Vrouwencirkel. Het thema was uh, zelfliefde. En um, ja, dan ga je met acht vrouwen, ongeveer, of een klein clubje, dan uh, ga je eigenlijk uh, oefeningen doen, visual visualisatieoefeningen, ademhalingsoefeningen, ah, ja. om zeg maar dichter bij jezelf te komen. Ja, Daar ben ik door, ja, door diegene die dat gaf, ben ik positief verrast. Want ik had eigenlijk niks van verwacht, ah. maar het heeft heel veel gebracht eigenlijk. Ja? ja. Ja, het gewoon, werkt. Het werkt, ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Kunt u een klein, klein tipje typ van de sluier oplichten hoe het werkt? Hoe het bij jou aankwam, positief gevoel of zo? Uh, of, of ja. Hey, ja, positief. Gewoon, uh, uh, ja. Uh, ja. ja. Ja, inderdaad. Dacht u bij uzelf het werkt? Ja, het werkt inderdaad, ja. <laughs> De Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Cry, but now I hold my Jack Jones, net overleden helaas. Beroemd geworden met dit uh, prachtige lied. Een geweldige carrière, die man. Niet in Europa, maar wel in Amerika. En zoals gezegd, hij werd beroemd met dit nummer uh, Love Boat. Um, trouwens, die serie wordt herhaald op kanaal 50. Uh, nu zie je afleveringen met uh, als titelsong gezongen door Dion Warwick. Maar... Um, in november gaan ze weer helemaal opnieuw beginnen met die serie. Dus uh, en het zijn ongelooflijk veel afleveringen. Wel lachen, melig dat wel. Maar ja, als je even uh, iets uh, wil wat je een goed humeur geeft. En uh, je hoofd leeg maakt. Dan moet je er zeker naar kijken. Kanaal 50, ons televisie. Dus. En verder hoorde je de Hermes Houseband uit Rotterdam. Met I Will Survive hier op ZVL. Weer een beetje Spaanse muziek. Let's catch it. Nieuwe single voor uh, Pommelien Thijs en uh, Mo, grensoverschrijdend. Zou je kunnen zeggen, dit nummer. Ja, lekker hoor. Het midden hoorde je hier bij uh, ZVL. En Last Ketchup, de ketchup-song natuurlijk. word je toch helemaal vrolijk van. Trouwens, je kunt je verzoekjes alvast indienen. Want zo meteen, over een minuut of tien, begint het... Uh, Programma ZVL op verzoek. En euh, nou ja, je kunt je, je muzikale suggestie opgeven via de website oproepzvl.nl. Daar ga je naar verzoekjes, daar vul je het formulierje in. En mijn collega's straks over een minuut of tien gaan dan hun uiterste best doen om jouw favoriete muziek te horen te brengen. Straks na 12 uur. Dus doe je best. Oproepzvl.nl, ga naar verzoekje, vul het dus in en dan komt het helemaal goed. Ja, mijn collega's zeggen... Wat is dit nu weer? Ja, ja, het is bijzonder. Ik dacht opeens van... Goh, hoe zou dat ook weer klinken? Catarina Valente. Samen met Silvio Francesco. Samen met de Peppermint Twist. Je zou denken een mooi Engels lied, maar nee, het is natuurlijk Duits hier in de show. Aan het einde van de show, aan het einde van deze aflevering van de 209e aflevering van de Zondagmorgen van ZVL. Hey, ik dank je weer voor je gezellige gezelschap. Volgende week ben ik er weer bij Leven en Wels en, en dan hoop ik ook weer dat je erbij bent. Dan maken we er weer een gezellige Zondagmorgen van met koffie en koekjes en uh, nou, veel lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. Ik wens je voor zo meteen heel erg veel plezier met ZVL op verzoek. En uh, nou, luister mee naar de laatste voor vandaag. Een onbekende eigenlijk. Toch wel een hit uit 1977 van de Rubettes Baby I Know. Tot volgende week. Said that you'd phone when he got home. You told me to tell him that you called. Now you don't have to tell.